GroenLinksleider Sap zei dat het kabinet alleen maar werkt aan schijnoplossingen. Wat heeft Nederland aan een boerkaverbod en wat moeten we met kernenergie en 130 kilometer per uur, zei ze. SP-leider Roemer sprak van het ergste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. In het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis is een nog onbekend aantal doden gevallen bij vuurgevechten. Politie en leger proberen de orde te herstellen na het vertrek afgelopen vrijdag van president Ben Ali... Op verschillende plaatsen wordt geschoten, bij het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en bij het gebouw van de Centrale Bank. Onder de doden is een Frans-Duitse fotojournalist. Het hoofd van de presidentiële garde is gearresteerd. Hij en enkele ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld.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 Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. De Jasmijnrevolutie is het al gaan heten. Na 23 jaar heeft dictator, ineens durft iedereen hem openlijk dictator te noemen... Zine al Ben Ali Tunesië verlaten. Zal deze revolutie overslaan naar andere Arabische landen? Daarover straks meer. Eén op de vijf Libanezen is dienstmeisje. En als je in Libanon daarnet iets niet wil zijn, dan is het wel dienstmeisje. Een reportage. En Vietnam maakte deze week het communistisch partijcongres mee. Hoe lang gaat dat communisme daar nog duren? We vragen het aan John Kleine. Hij is net terug uit Vietnam. Maar we beginnen in zuid sudan Want afgelopen weken kon daar gestemd worden voor onafhankelijkheid van noord sudan De officiële uitslag wordt pas op 6 februari verwacht. Maar alles ziet er naar uit dat die afsplitsing gewoon doorgaat. De stemming werd bijgewoond door verschillende buitenlandse waarnemers. Onder wie voormalig Amerikaans president Jimmy Carter. Met aan zijn zijde de Nederlandse Sanne van den Bergen. Die hebben we nu aan de telefoon: goedenavond. Goedenavond. Hoe was dat om aan de zijde van uh, Jimmy Carter daar rond te lopen? ja interessant um, hij uh, is heel actief op zijn 86 jaar oud uh, hij uh, rent heen en weer en uh, we zijn weer te observeren samen in Juba, de hoofdstad van de semi van Zuid-Sudan um, en ja het is interessant we hebben uh, uh, we zijn samen dus met de president uh, van Noord-Sudan met hem in Zuid-Sudan en verschillende VN uh, leiders uh, onze co readers zoals het heet, was Kofi uh, Annan, uh, die uh, ons begeleiden in het uh, observeren. Ja, jullie, jullie mogen, mochten tot voor kort nog niks zeggen over onregelmatigheden, jullie observaties, mag dat nu wel? Ja, oh, normaal gesproken doen wij geen uitspraak uh, voordat we onze persconferentie uh, hebben gehad, die morgen is. Uh, en sowieso um, zijn, de, zoals je al zei, de, de, de uiteindelijke resultaten pas uh, begin februari uit. Maar in dit referendum zijn de, het ziet het er naar uit dat het allemaal zo overweldigend uh, uh, naar één kant uh, dat het naar successie gaat. Dat het um, moeilijk is om daar niet uh, uitspraak over te doen. Um, het ziet er naar uit, inderdaad, dat het, um, het eerste, voor eerst dat de. de de threshold zeg maar, die van 60% die, die nodig was om uh, het referendum geldig te laten maken, dat die al na drie dagen uh, werd gehaald. En dat was een zeven dagen lang uh, stem. Um, en, uh, en het ziet er nu uit dat gisteren het stemmen, het trend het, het is begonnen. En dat er dus uh, ja, boven de 90% uh, voor secessie wordt gekozen. En ja. waarschijnlijk nog meer. Wat is je zoal opgevallen? Heb je onregelmatigheden gezien? Kun je, kun je iets zeggen van hoe jou deze verkiezing gaat bijblijven? Nou ja, in, uh, wij hebben ook de verkiezingen in, uh, in april 2010 uh, waargenomen. En toen waren er echt veel onregelmatigheden. Vooral in het intimidatie van het leger... Uh, en ook uh, mogelijke onregelmatigheden bij het tellen en in het data, datacentrum... Uh, maar dit keer is het allemaal een stuk beter uh, gegaan. Het ziet er naar uit dat, uh, uh, dat het was voornamelijk vreedzaam en heel ordelijk. Uh, er waren meer dan 12.000 uh, kiespersoneel uh, die, die allemaal heel hard hebben gewerkt. Uh, en die waren allemaal goed getraind. Alle materialen waren op tijd aangekomen. En we hebben erg weinig... Uh, uh, uh, irregelmatigheden uh, geobserveerd. En degene die we hebben geobserveerd... waren voornamelijk uh, geïsoleerde uh, zeg maar incidenten. Noem eens zo'n uh, incident. Sorry? Noem eens zo'n incident. Noem eens een voorbeeld. N nou, bijvoorbeeld... Uh, volgens de referendumwet... mag je, uh, uh, omdat er zoveel blinde en zeg maar, gehandicapte mensen zijn, mogen die worden geassisteerd door het referendumpersoneel. Maar uh, analf analfabeten mogen dat niet. Um, en tijdens verkiezingen mochten analfabeten wel worden geholpen. Dat betekent dus dat het referendumstaf met zo'n stemmer uh, meeloopt naar het stemhokje en, en, en dan daarbij helpt. Wat natuurlijk normaal gesproken problematisch is omdat er een ander... ...dat iemand uh, ja, kan zien waar, waar je op stemt. En dus dat is wel gebeurd uh, uh, in, in, in dit referendum. Ja, dat is, uh, dat is dus maar een onregelmatigheid. Het er maar eruit dat het voornamelijk uh, goede, het goede wil was om, om mensen te helpen. Ja, Sanne van den Berg, hoofd van de waarnemingscommissie in Soudaan. Dank. We gaan verder met Tunesië. Na weken van protest hebben jonge, hoogopgeleide studenten in Tunesië met de hulp van het internet en straatprotest de familieclan van president Ben Ali verjaagd. De Tunesische opstand heeft inmiddels een naam gekregen, de Jasmijnrevolutie. Oud-president Ben Ali is gevlucht naar Saoedi-Arabië en vervangen door de 78-jarige voorzitter van het parlement, Wouad Mbasa. En de chef van de veiligheidsdienst is ook nog gearresteerd in de studio, journalist Gerbert van der A. Welkom. Wat is het uh, laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws wat ik heb gehoord vandaag via mijn uh, bekende in uh, Tunesië... Is dat, is dat er een soort uh, milities worden gecreëerd door uh, aanhangers van uh, Ben Ali... en die uh, terreur aan het saaien zijn. En ik, ik, krijg, ik krijg het idee dat dat een beetje onder het mom is van... De, aan, de aanval is de beste verdediging. Want die mensen zijn natuurlijk bang dat de woede van de bevolking zich op hen gaat richten nu, nu Ben Ali weg is. Die mensen, de, de geheimagenten... De, de corrupte types die rond hem heen cirkelden... de familie van zijn vrouw vooral. Um, ja, die, die, die, zijn, die zijn bang. en die. die, die zijn dus... Maar is, is het nog terug te draaien? Is er nog uh, een kans op een restauratie? Nee, dat, dat lijkt me niet. Ik, ik denk dat er, dat er nu een... Uh, ja, de, het volk is zo blij dat, dat Ben Ali weg, weg is. Ik bedoel, als, als ik daar de afgelopen jaren. Uh, ik was regelmatig in Tunesië en dan. Ja, men durfde al niet eens te praten eigenlijk over Ben Ali... omdat iedereen zo bang was dat er iemand naast ons in het café... aan een tafeltje zou zitten die mee zou luisteren. Het was, het was een soort... Ik moest soms wel eens denken aan het Irak van Saddam Hussein... of, of Gaddafi in, in Libië. Het echt, was echt een enorme angst die, die er bestond onder de bevolking. En nu is iedereen heel erg blij dat hij weg is, maar ja... Ja, doordat er natuurlijk zo'n enorm dictatoriaal uh, overheidsapparaat was... krijg ik nu wel een soort machtsvacuum. Dus volgens mij kan het alle kanten op, uh, opvallen. Had je ooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren? Want... Ja, hij leek ontzettend stevig in het zadel uh, te zitten. Nee, Jarenlang ging het goed, hij zat er ook al ontzettend lang. En ineens de flap in de pan en de dictator werd. Nee, volgens mij zijn er niet zo heel veel mensen die, dat, die, die dit hadden, hadden verwacht. Ook, ook omdat inderdaad Ben Ali zat stevig in het zadel, leek het. En ook economisch ging het op zich, vergeleken met andere landen in de regio... ging het, ging het met Tunesië redelijk goed. Volgens mij is er nergens in de regio zo'n grote middenklasse... Uh, uh, ja, het, het, het onderwijs was redelijk goed uh, voor, had voor elkaar. Sociale voorzieningen waren beter dan in andere, andere landen. Dus, dus op zich had ik vaak het idee dat... Oké, okay, mensen waren boos over zijn dicta dictatuur. Maar tegelijkertijd ja, hadden ze wel goed onderwijs en dergelijke. Dus, dus dat een soort toch van redelijke tevredenheid was. Maar je zag wel heel erg ja, dat, dat, dat die onvrede over, over corruptie... binnen de klik, rond, vooral rondom zijn vrouw, de familie van zijn vrouw... Ja, dat, dat, dat, maar het is dat, natuurlijk ook een beetje dat jij daar als journalist komt... En, en je kunt wel met mensen praten, maar niemand vertelt echt de waarheid. Want het is tenslotte een dictatuur. Dus het, ja, dat, het smult, maar het is heel moeilijk om dat boven te krijgen. Ja. Nou, zien, dat dat merkte je altijd, altijd heel erg. Dat in eerste instantie... dan. Uh, zeiden mensen van... ja, nee, hij is heel goed, Ben Ali. Maar dan begonnen ze wel te lachen als ze zeiden van... ja, Ben Ali is een hele goede, goede president. En ja, als, je, als je doorvraagt, komt dat wel los. Maar het was natuurlijk ook leuk om gewoon te praten met mensen... Die hem steunde, dus, dus die, die, die, die studenten die dan bijvoorbeeld lid werden van zijn partij. Om, om, omdat ze dan hoopten dat ze dan wel een baan zouden, zouden kunnen ja. vinden. Dus ja, dat vond ik vaak nog, nog eigenlijk nog interessanter om, om, om, om dan uit te zoeken hoe, hoe zo'n regime dan toch erin slaagt om onder, onder studenten ook een soort van aanhang te, te creëren. Ja. ja, Le Monde noemde het al de geboorte van het jonge Tunesië. Ja. Vier ervan? Ja, ja wat, het, het, het, het wordt zeker een heel, heel nieuw Tunesië. Maar ik ben wel heel benieuwd welke, welke kant, kant het op, op gaat, gaat vallen. Inderdaad, Ben Ali was, was natuurlijk een hele... De, de, ja, een soort moderne, pro-westerse beleid, beleid voerde hij. Ik, een jaar geleden was ik in Tunesië en ging ik naar een film... Die, die door de overheid gesubsidieerd was. En daar, daar zat gewoon een masturbatiescène in... van een vrouw die tegen een wasbak... Uh, maar je zag die, niks, toch? <laughs> nou, je ja. zag wel blote borst. Uh, oh. in, in die film. Dus, uh, en, en die film kreeg overheidssubsidie. En Ben Ali was, was ook blij met dat soort films. Ook juist omdat hij de wereld, de wereld en ook zijn eigen volk wilde laten zien... van weg met de fundamentalisten. Ik bedoel, er zijn ook Arabieren die modern en zo ja, dus zijn. Dus Ben Ali was niet alleen maar slecht. Aan de telefoon hebben we Arabist Maurits Berger van instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Nu... Hoor je vaak over de Arabische wereld dat, dat, uh, dat die dictaturen stevig zitten... dat op de een of andere manier opstand al lang niet meer mogelijk is... dat het volk het ook niet meer in zich heeft. En nu wordt er ook meteen gespeculeerd van... dit zou wel eens kunnen overslaan naar andere landen. Wat denk jij daarvan? Um, ja, nou Ik denk dat met name vanuit Syrië... En in, maar ook vanuit Egypte hier met argus ogen naar gekeken wordt. Zowel door de overheid, die toch wel zenuwachtig is, als door uh, uh, naar de bewoners zelf. En met name is de situatie ook heel erg ver, vergelijkbaar met dat van Syrië. Dat je een overheid hebt die uh, onderdrukkend is, met een geweldige geheime dienst. De angst die net werd beschreven is volledig herkenbaar... Uh, dat er wel een middenstand uh, niet zo ver ontwikkeld als Tunesië is... maar zich wel aan het ontwikkelen is. Maar dan alles wat er dan boven komt drijven aan, aan nou, vruchten van, van harde arbeid... wordt onmiddellijk afgenomen door, door de kliek rondom de macht. En die eten gewoon de staatsruif leeg. Het hele land is alleen maar bedoeld om leeg te roven. Nou, en dat, dat, dat is de pijn die ook in Tunesië uh, in, uh, heel erg uh, uh, heerst... Dus ik ken dat vooral in Syrië wordt gekeken van, oh jee, dit zou inderdaad best wel eens kunnen gebeuren. Maar ik weet dat in Syrië waren ze ook als de dood toen met uh, Ceausescu. Maar dat ja. was ook eens En ook vergelijkbaar. Bertus Hendricks, uh, uh, van de Wereldomroep. Nee, ik ben niet van de Wereldomroep. Ik zit oh, je, bent, op met, je bent met worden. pensioen ook van Klingendaal. Ja. Nou ja, je bent in ieder geval Midden-Oosten-specialist. En je bent nu in Algerije. Hoe wordt daar gereageerd? Nou ja, dat wordt met buitengewone belangstelling uh, die ontwikkeling daar gevolgd. Eigenlijk ook al voordat Ben Ali uh, de, echt ten val kwam... Daar uh, was een soort, uh, ja, ik zou het bijna zeggen, jaloersie over uh, de beweging van wat dan heet la société civile. De advocaten, vakbonden die in grote getalen uh, dus uh, actief werden politiek. En uh, ja, hier uh, heeft men het idee, tenminste dat is een beetje wat in de, in de pers uh, weer klinkt in allerlei toonaarden, het gevoel van uh, wij hebben uh, onder uh, Bouteflika hebben we dus gewoon een einde aan het geweld gekregen. Daar is men nog steeds dankbaar voor. Maar er is een soort politieke stilstand gekomen. Het politieke leven draait in een, in een, in een rondje rond en het heeft eigenlijk niet zoveel impact. En wij zouden eigenlijk dat hier ook willen. Meer debat, meer participatie. Dat, dat, dat gevoel, dat, dat krijg je wel. En uh, ja, je kunt het ook een beetje uh, zien hoe, hoe men er... Uh, er is hier geen officiële reactie, maar in de verschillende kranten zijn heel veel kranten. In de ene zijn gunstiger uh, de president uh, gestemd dan anderen. En je kunt een beetje aan de koppen afmeten van hoe, hoeveel uh, uh, plaatsen geven aan, uh, aan, aan, aan het vertrek van Ben Ali. Hoe opgewonden men daarover is. Hè? Tegelijkertijd, uh, uh, men vindt het heel belangrijk uh, voor Tunesië. Tegelijkertijd, uh, als je met mensen daarover praat, zegt Nou ja, dit is heel belangrijk, dat gaat zijn invloed hebben, dat kan niet anders dan dat anderen daar ook lessen uit gaan trekken. Maar uh, waarschuwen ze dus ook om te denken dat het automatisch uh, overslaat in andere landen. Algerije is een andere situatie, Marokko is weer een andere situatie. Ja, ja het is niet helemaal vergelijkbaar. Bertus Hendricks vanuit Algerije, hartelijk dank. Gerbert van der A, hier in de studio. Um, nou nou zij, uh, inmiddels uh, niet meer uh, president Ben Ali altijd van... het is maar goed dat ik er zit, want anders kwamen de islamisten aan mm. de macht. Is dat nog een risico op dit moment? Ja, ja denk, denk ik wel. Ik bedoel, het is leuk dat Bertus Hendricks uh, uit Algerije uh, verslag deed. Ik bedoel, daar had je in 1989 ook een groot volksoproer. En, en dat was ook een dictatuur. En toen, toen besloot het zittende regime daar om te gaan democratiseren. En, en, en wat gebeurde er? De fundamentalisten van het vies gingen met de verkiezingsoverwinning aan dus de Dus daar, daar moet je nog uh, redelijk mee op oppassen in in die ja scene. dat zou best maar is, is, er, is er een alternatief want want na 23 jaar dictatuur is er natuurlijk niet een hele sterke oppositie die zich snel laat organiseren niet een een alternatief voor de voor de macht ja, precies hetzelfde die gaat dat vacuüm opvullen nou, dat, dat was dus precies het probleem in Algerije 20 jaar geleden. Uh, dat de fundamentalisten dus dat vacuüm uh, op, opvulden. Omdat die ja, het best uh, georganiseerd uh, bleken te zijn via de moskee... maar ook via buitenlandse connecties. Uh. En in, in Tunesië heb je dus inderdaad Rashid uh, Ghanoushi... die in, uh, volgens mij in de jaren tachtig al is gevlucht... een belangrijke uh, fundamentalistische leider. En die heeft al in Londen gezegd, uh, waar hij al sinds die tijd woont... dat hij gaat terugkeren. Um, ja, nu, nu durf ik niet met zekerheid te zeggen dat er meteen heel veel Tunesiërs uh, aan zijn zijde zullen staan. Maar um, ik, ik weet wel dat die, die films die Ben Ali uh, subsidiëren, waar ik het net over had. Dat die niet heel goed vielen onder de bevolking. Dat daar ja, eigenlijk wel met schande over werd gesproken. Dus het zou ook wel eens een conservatieve revolutie kunnen blijken. Maar ja, Berger net... van, van Klingendap, wat denkt u? Ja, ik, ik, ik, ik onderschrijf dat. En het, mag, je moet alle berichten dubbel checken. Maar een van de berichten die ik hoorde was een, een, een van de moslimfundamentalisten die dan uit de gevangenis kwam. Die zijn dus allemaal de bak in gegaan. Onder Ben Ali en een die eruit kwam zegt: de enige oppositie die uh, zichzelf oppositie mag noemen, zijn degenen die in, in de gevangenis hebben gezeten, waarmee hij een heel erg zwart-wit scenario trekt en ook eigenlijk dus een soort van macht naar zichzelf toetrekt en de boel wat op scherp stelt. En uh, uh, Nee, dat is, dat is zonder meer denkbaar. Om, inmiddels is ook het denken over uh, politieke islam vanuit het Westen. Van, wat moet je daarmee? Wat zijn de angsten? Wat, wat kan je verwachten? Is dat Iran? Is dat een burgeroorlog in Algerije? Het is allemaal weer 10, 20, 30, 40 jaar later. Um, je, je zou, ik hoop dat de boel verder is geëvolueerd. Dat ze wat meer zinnig zijn gaan denken erover. Maar het, ik, ik, ik blijf het heel uh, uh, uh, ja, de angstig vinden. Ik uh, volg het met je mee en ik uh, begrijp je angst. Maurits Berger van Klingendaal, ook Bertus Hendricks van Klingendaal en ook dank hier in de studio Gerbert van der A. Graag gedaan. Hallo, ma'rhaba. Hallo, lamas, malam. Bellen met de wereld. Hallo, please check and try again. Winnie Mandela is in opspraak geraakt... de ex-vrouw van de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela... want ze zou een politieagent in uniform hebben geschoffeerd... en vervolgens diezelfde agent hebben willen vervolgen... omdat hij haar zou hebben bedreigd. Nou, die agent, de blanke Jannie Oldendaal... werd door de superieuren onmiddellijk geschorst... nadat Winnie kwam klagen. Fergus Nichol van het BBC-programma The World Today... interviewde de politieagent vlak voordat de man een spreekverbod kreeg... en wij mochten hem daarom zelf niet meer bellen. De BBC-journalist vroeg de agent, wat er op die dag nou precies gebeurd was. We zagen een auto die heel snel en gevaarlijk door het verkeer manoeuvreerde. Op een 100 kilometer weg reed hij wel 150 of 160 kilometer per uur. De auto ging veel te hard en zich zag de weg. Dat was echt gevaarlijk. Dus besloten we de auto te laten stoppen. Een lijfwacht van mevrouw Mandela stapte op mijn collega af. En toen stapte ik uit. En toen kwam hij op mij af. Hij duwde me en zei, je bent niet bevoegd om deze auto te doorzoeken. Het is geen apartheid meer. Het is geen apartheid meer. Dat is een to to, uh, to white police ding om een job. You know, I'm Ik ben een poliseofficer in volledig polisuniform. Weet u, ik ben een agent in uniform. En die lijfwacht is een gewone burger die mij bedreigde. Ik rende naar mijn auto om mijn wapenstok te pakken omdat ik me geïntimideerd voelde. En toen stapte mevrouw Mandela uit de auto en zij begint te roepen en te schelden. Mandela gaf uit de kou en ze begint te en te Did you recognize her at that point? Ik herkende haar niet echt. Ze was zwaar opgemaakt. Maar mijn collega's zeiden dat het mevrouw Mandela was. De bodyguard die was uitgestapt, was erg boos. En hij wilde weer op mij afstappen. Maar mevrouw Mandela en die andere lijfwachten begonnen te schreeuwen. Kom op, stap in, we gaan, we gaan. Blijkbaar geldt de wet niet voor hen die te laat zijn voor een afspraak. Ja, en daarna is het allemaal compleet geëscaleerd. Ja, yes, hoe quickly did things begin to go wrong for you? We got called, uh, last week to the office. Vorige week werden we op het matje geroepen bij de hoofdofficier. Hij zei dat het een erg gevoelige en politieke situatie was. Mevrouw Mandela en haar lijfwachten wilden ons aanklagen... wegens het richten van een vuurwapen en geweldpleging. Zo, ze waren al een proces tegen je ik had het echt niet verwacht dat het zo zou escaleren. De hoofdofficier zei: als je mevrouw Mandela je excuses aanbiedt, dan zijn ze bereid om de aanklacht in te trekken. Hang on, sorry, just to be clear, your boss is saying you should apologize to the people who pushed you around and abused you after they were speeding. Precies, mij werd letterlijk gezegd, je moet je verontschuldigen omdat je je werk goed hebt gedaan. So, how does that leave you feeling about the job you were once proud to do? Weet u, mijn werk is mijn leven. Ik ben al 19 jaar bij de politie. Ik ben echt verdrietig, want ik wil gewoon mijn best doen en een verschil maken. Maar blijkbaar gelden er in dit land voor bepaalde personen andere regels dan voor de rest. En er zijn gewoon rules voor politici en mensen en De Zuid-Afrikaanse politieagent Jannie Odendaal in gesprek met de BBC. We gaan het hebben over Vietnam, want deze week in Ho Chi Minh-stad was het 11e partijcongres van de Communistische Partij al daar. En die had een mooie slogan: Mogen de Communistische Partij van Vietnam voor altijd glorieus voortleven? Maar ja, intussen gaat het niet zo goed... want de economische groei is nog wel aardig... maar de inflatie is nog veel hoger. John Kleine, u bent antropoloog... komt al sinds 1979 in Vietnam... en u bent net deze week uh, teruggekomen. Ja. Nog iets meegekregen van het partijcongres? Nou, ik, uh, het, het congres vindt niet plaats in Ho, in Ho Chi Minh, in Saigon, maar in Hanoi. Dat zou oh, okay. een vloekende kerk zijn om het in het zuiden te laten plaatsvinden. Dat zou uh, niet eens kunnen. Dus daar is nog nooit een partijcongres van... Die van dat soort betekenis heeft daar ooit plaatsgevonden. U mag iets dichter aanschuiven bij ja. de microfoon. Dat vinden de luisteraars denk ik, fijn. Dan kunnen ze uw stem wat uh, beter horen. Wat merk je van zo'n uh, zo partijcongres? Leeft dat? Nee, helemaal mensen? niet. Uh, het, het vindt plaats in een, in een splinterniek congrescentrum. Uh, waar ik zelf ook wel eens een uh, conferentie heb meegemaakt. Uh, het is splonkachtig. Het is erg groot. en Het is afgelegen. het ligt in een van de nieuwe gebieden uh, die west-oostwaarts uh, de, de delta ingaan... om de, de, laat ik zeggen, de snel groeiende bevolking van Hanoi op te vangen. Dus het is nu omgeven door torenflats. Uh, het is alleen heel makkelijk te beveiligen. Dus, dus wat je merkt is een verhoogde uh, politiecapaciteit... Uh, uh, en, en je ziet veel meer mannetjes in leren jassen met brede schouders... die dus doorgaan voor de geheime dienst. Hoe bombastischer de retoriek, uh, hoe leger de vaten uh, vaak... Ja. mogen de communistische partij van Vietnam voor altijd glorieus voortleven. Hoe, is communi hoe communistisch is Vietnam nou eigenlijk nog? Op, op papier en in de ogen van misschien waarnemers die het vergelijken met Noord-Korea, Cuba of, of soortgelijke landen lijkt het dat. Maar voor de gewone bevolking, waarvan bijna meer dan de helft uh, laat ik zeggen, na, de, na het einde van de oorlog in 1975 is geboren... heeft dat communisme geen enkele betekenis meer. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat het communisme, als het nog bestaat, door een soort ho is ingeruild de, de aardvader, de, de, de, de, de, de, de stichter van de partij, of de medestichter... en de man die, de, die het land, het noorden althans, door de oorlog heeft geleid... Uh, die wordt nu zo vereerd en die ligt opgebaard in Bading. Dat is een plein, uh, vergelijkbaar met het Rode Plein in, in Moskou. En veel mensen doen aan badinologie. Dat wil zeggen dus dat men speculeert over wat er zich in die partij allemaal uh, afspeelt. En dat gaat vaak niet over ideologie, dat gaat over beleid... En dat wordt met, eh, laat ik zeggen, met hochten en stoten gevoerd. Het is meer actie, reactie dan dat er eigenlijk een lange termijnvisie is uh, uh, voor, de, voor het land. We hoorden over Vietnam een aantal jaar geleden: alleen maar verhalen over de gigantische economische groei. En het was een van de van die Aziatische wonder economieën. Ja. Waar is dat misgegaan? Nou, het is niet misgegaan. De, de tijger is eerst op de fiets gestapt. En toen op de bromfiets. En zit nu in een Toyota. En dat veroorzaakt in alle grote steden van Vietnam. Eh, ook, laat ik zeggen, letterlijk eh, gigantische opstoppingen. Er is nog steeds een groei van 6, 7 procent. Eh, maar Vietnam komt net als China. Als de grote draak in het noorden, de grote broer. Met inflatie, met, eh, met tegenvallende eh, investeringen. Met, eh, maar, laat ik zeggen. Het is net uitgeroepen door de Wereldbank als een van de, uh, tiends, uh, een van de best groeiende landen waar zaken kunnen worden gedaan. Nog boven Indonesië, boven Maleisië. Maar goed, je hebt dan 7% economische groei en dan heb je 12% inflatie. Ja. Dus, dus als je er woont heb je er niet zoveel aan. Nee, dat, uh, dat is lastig want uh, de, de de dong is uh, de Nationale Munteenheid is gekoppeld aan de, aan de dollar. En uh, dat heeft een effect. En het is voor Vietnamezen Die zien dan, de, laat ik zeggen, dat stijgen. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger... want het uh, de mezen in het jaar komt eraan. En dat gaat betekenen dat men het de komende drie, vier weken uh, gaat voelen. Dat er uh, meer geld moet worden betaald voor voedsel... voor eerste levensbehoeften en dergelijke. Waarom gaat men dat juist nu uh, voelen? Omdat men een groot inkopen gaat, men gaat doen? We gaat net veel inkopen doen, men moet veel investeren. En wat ook natuurlijk gebeurt is dat de grondprijzen omhoog schieten. Uh, zowel in het zuiden als in het noorden van het land... Uh, worden eigenlijk bedragen neergeteld uh, die, die je bijna in het westen zou verwachten: per vierkante meter, om grondstukken te kopen, om daar huizen op te bouwen. En veel geld wordt gestoken in huizenbouw door de bevolking dan. Het communisme speelt feitelijk niet meer zo'n grote rol, maar wie zijn dan de machthebbers? Uh, wij weten wie de machthebbers zijn. We weten ook waar ze voor staan. Uh, laat ik zeggen, als we het hebben over de vierhoek: uh, de secretaris-generaal van de partij, de, de, de president. Uh, de eerste minister en de voorzitter van de, van de, van de Nationale Assemblée. Een, een, een parlement wat uh, niet op het onze lijkt, maar ook niet een, een, zeggen, een stempelmachine is zoals het in het verleden was. Daarvan is bekend dat zij alle vier vijf graag hun macht willen behouden. En uh, daar zullen dus dit partijcongres al heel weinig uh, verrassingen inhouden in termen van een aflossing van de wacht. Wat belangrijk is, is dat men wel een maximum leeftijd heeft afgesproken. 65 jaar moet men aftreden. Maar dat zal niet gelden voor Van Tienzoen, uh, de huidige man... die uh, weliswaar, uh, laat ik zeggen, als een pragmaticus be uh, bekend staat... Maar die van plan is om nog een aantal jaren, de komende vijf jaar, uh, aan de macht te blijven. En 65 is Piep Jong voor een communist. Uh, het is geen, het is geen uh, partij van gerontocraten. De partij groeit. Dat wil zeggen, groeit 3,1 miljoen uh, leden op een bevolking van 87 miljoen. Dat is dus bijna niks. Maar uh, steeds meer jonge mensen uh, worden lid van die partij niet om de ideologie... maar om een positie te verwerven in het overheidsapparaat... of überhaupt in, in, welk, uh, laat ik zeggen, in de bureaucratie. Omdat een partijlidmaatschap gewoon een vehikel is voor een uh, carrière... om meer geld te verdienen. Ja. Daar gaat het in feite om. Zullen we het ook maar meteen over uh, corruptie hebben? Nou, dat, dat, dat is een van de grote problemen. De, niet, niet de inflatie en, en, en, en zeggen, de misschien tegenvallende economie is het grote probleem. Maar de uh, steeds, om zich heen, steeds meer om zich heen grijpende corruptie. En uh, Onk zoom is, is, laat ik zeggen, is besmet door een heel recent ge, uh, schandaal. Uh, Vinashin, uh, een scheepsbouw... Uh, het bedrijf, uiterlijke uh, malen groter dan we ooit in Nederland hebben gezien... de laatste jaren heel veel in geïnvesteerd. Ge ge en daar is ongeveer 4,6 miljard dollar verdwenen. En het vermoeden gaat dat dat via de familie van, van Tianzong is gekanaliseerd. Via de meeste spreken ook in de wandelgak niet meer van Vina maar van Vina en uh, nu de zaak gezonken is, nu, uh, is men ook bang voor gelijksoortige uh, conglomeraten. Want het idee was om er een soort Zuid-Koreaanse chebo van te maken. Een soort half staatsbedrijf, half privébedrijf. En dat is niet gelukt. En, daar, de, en als je vraagt, waar zit de kern nou? De kern zit hem eigenlijk, uh, en, de, en ook de zwakte van de Vietnamese economie... is dat de transformatie van staatsbedrijven naar privébedrijven te langzaam gaat. Dat wil niet zeggen dat alle staatsbedrijven zouden moeten privatiseren. Ook de meeste zijn wel zo wijs om bepaalde nutsvoorzieningen... in de handen van de, van de staat te laten. Maar doordat partij en staat elkaar sterk overlappen... dat we zeggen, ze zijn niet één op één, maar ze overlappen elkaar... Uh, wordt het steeds moeilijker om aan de ene kant... een soort uh, reinheidsideologie te, te propageren... van we zijn netjes en zuiver. En aan de andere kant uh, vullen uh, hoog, uh, hoge functionarissen... hun zakken letterlijk met miljoenen dollars. Dus, dus het is een, een zakkenvul kapitalisme dat is voortgekomen uit een soort transparantie-communisme. Een vrij ja, ja, paradoxale een soort, situatie lijkt me. Officieel heet het een, mark, um, uh, een marktkapitalisme met een socialistische oriëntatie. Uh, letterlijk vertaald zou je kunnen zeggen, het is een marktleninisme. Men combineert uh, het uh, een soort kapitalisme met een soort uh, geplande economie die, uh, die, die eigenlijk ook dan uh, in, in de vorm gaat zoals we dat in, in, in Zuid-Korea of Taiwan vroeger wel hebben gekend. Uh, uh, het probleem is alleen dat de corruptie onderkend wordt. Hoewel de, de, de, de staatsgeleide pers niet vrij is. Uh, zal het altijd zo zijn hoe dichter men bij de macht uh, uh, komt. Als blijkt dat die corruptie natuurlijk ook het hart van, van de regering en de partij raken. Dan stoppen natuurlijk alle, alle pogingen om de corruptie te bestrijden. Maar het is wel interessant om in, om in de Vietnamese kranten heel veel te lezen. Over corruptie van schandalen van, van op kleine schaal maar ook op grote schaal. Dus de hele, de hele Vina Shin affaire is breed uitgemekend in de krant. Alleen, hè, hij komt niet, uh, laat ik zeggen, de affaire wordt niet aangepakt daar waar hij thuis hoort, namelijk bij degene die uh, de macht hebben. Hoe lang blijft de Vietnam nog communistisch? Uh, zover ik denk dat het, dat het een overgang zal maken van een, uh, van een uh, laat ik zeggen, marktsocialistische uh, land naar een, een, een Aziatisch uh, geleid democratie uh, de komende tien jaar. Maar... Ook dat is speculatie. Als ik in, in, kijk naar het dorp waar ik uh, heel lang gewoond heb... dan zie ik dat er aan de basis veel meer gebeurt dan eigenlijk aan de top. Dus je ziet eigenlijk dat verandering uh, niet het codewoord meer is... maar continuïteit. Het komt van onderop, de verandering. Nou, niet in de zin dat, uh, dat we zoals in Tunesië voor een volksopstand uh, de, moeten vrezen. Het aantal dissidenten is, is, is beperkt. Het uh, is ook een grote vraag om, om waar vindt waar vind die dissidentie plaats. Binnen de partij of, en staat of buiten de partij. Als het buiten de partij plaatsvindt, dan krijgen we dus ook waar Human, Human Rights Watch zich zorgen over maakt. krijgen we natuurlijk huisarrest en gevangenisstraffen voor dissidenten. Bloggers uh, worden gevangen gezet. Maar het grote. Laat ik zeggen, van binnenuit, ook vanuit de partij... is er erg veel kritiek op, uh, op uh, de handel en wandel van, uh, van de regering en de, en, de, en, de, en, de, en de partij. John Kleine, ik uh, dank u voor uw komst naar de studio... over het partijcongres in Vietnam. Dank u. wel. Niet alleen in Saoedi-Arabië worden buitenlandse dienstmeisjes vreselijk slecht behandeld. Ook in Libanon gaat men niet bepaald zachtzinnig met deze buitenlandse meisjes om... die vaak komen uit Azië en Afrika. Luistert u naar een reportage van Rick Delhaas en Daisy Moore. We lopen naar een, een soort uitzendbureau voor dienstmeisjes. Ja, want die dienstmeisjes worden dus uit Sri Lanka, Ethiopië... en allerlei landen hier naartoe gehaald. En dan kan... Uh,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 Le Sri Lanka, no het is te veel maar aanmerkingen. No Dan je het met la houden. Aha. Zo, dus uh, hij vertelt dat er uh, in uh, Sri Lanka, in de Filipijnen, uh, uh, kantoortjes zijn zoals dit, waar meisjes naar toe kunnen en kunnen zeggen. ik wil graag als dienstmeisje naar Libanon. En daar maken zij dus contact mee. En op die manier wordt het geregeld. Ja, maar heeft hij ook wel eens gehoord dat. Uh... Dat er meisjes zijn die uh, eigenlijk 24 uur per dag uh, worden uh, opgesloten en dat die slecht behandeld worden door hun baas. En ja, waar de beste armoedearts in de Hij vraagt aan mij: van uh, werk jij ooit uh, in het huishouden 24 uur per dag? Wie doet dat? Niemand werkt 24 uur per uh... dag.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 Een reportage over het lot van dienstmeisjes in Libanon... gemaakt door Rick Delhaas en Daisy Moore. Berichten uit Brogistan. In berichten uit Blogistan gaan we vandaag naar Israël. Want Israël, daar boemen de bloggers. Het schijnt er heel goed te gaan met de, de bloggers. Ze floreren daar, er zijn er heel veel en ze worden ook goed bekeken. NRC-correspondent Guus Valk reisde deze week rond... in virtueel Israëlisch Blogistan. Ja, waarom, waarom is dat daar zo uh, aan de hand, dat bloggen? Waarom, waarom loopt dat zo goed? Dit ligt aan een aantal dingen. Uh, Israël heeft op zich formeel een vrije pers... in tegenstelling tot uh, omringende landen. Maar wat je hier ziet is dat er toch een probleem is. Uh, de meeste kranten, de gevestigde media... zijn aan handen van aanhangers van het politieke establishment. Uh, dan moet je denken aan uh, Likud en de Arbeiderspartij. Uh, en je ziet dat die kranten eigenlijk niet berichten... over wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt. Uh, alleen de linkse krant Haaret, linksliberale krant... heeft twee journalisten vrijgemaakt die daarover berichten. De laatste jaren zie je dat het internet die rol eigenlijk overneemt. Uh, veel journalisten zijn dat onvrede met hun werk op blogs overgestapt... en gaan dus daarop schrijven. Ze gebruiken Twitter en Facebook en hun bereik is daardoor heel erg groot. Uh, hun... de, de, de teksten zijn meestal in het Engels... om ook de, de Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten te bereiken. Hoe is dat mogelijk? Want het is toch gewoon een, een democratie, Israël? Dus, dus hoe kan het dan zijn dat de gewone, traditionele pers niet goed functioneert? Dat heeft toch met name te maken met uh, de verwevenheid die je hier ziet tussen gevestigde media en uh, politiek. Uh, en dan moet je niet alleen denken aan politieke partijen, maar ook de vakbonden en, uh, uh, en sympathieën van hoofdredacteuren en journalisten. Het is heel erg lastig voor die uh, kranten, blijkt het iedere keer weer, om te berichten over met name mensenrechten schendingen en uh, de situatie in de Palestijnse gebieden. Een heel goed voorbeeld daarvan is de zaak die nu heel erg speelt, dat is die van Jonathan Pollock. Johnson Pollock is een Israëlisch activist. Hij richt een organisatie op anarchist the Wall. Hij is een, een, iemand die al heel erg lang tot grote irritatie van leger en politie actie voert tegen de muur. En hij werd in januari 2009 opgepakt toen hij deelnam aan een fietsdemonstratie in Tel Aviv tegen de Gazaoorlog. Nou, een paar weken geleden werd hij veroordeeld tot drie maanden cel. Vorige week is hij vastgezet. Nou, wat je nu heel erg ziet in de, de blogersfeer, is dat eh, daar vermoed wordt dat Pollock eh, vooral gearresteerd werd wegens zijn werk als activist tegen de muur. En zekere Joseph Dada, fotograaf en blogger, die schreef er op zijn weblog het volgende over. Ondanks bewijzen dat Israëli's in de Gaza oorlog misdaden hebben begaan... is de enige Israëli tot nu toe die in de gevangenis belandde... een linkse jongen die uit protest door Tel Aviv ging fietsen. Geweldloos verzet dus. De Israëlische staat geeft hiermee een duidelijke boodschap af. Ze duldt geen enkele tegenspraak uit linkse hoek. Ja, Guus Valk, hoe is dat eigenlijk afgelopen met die zaak Pollack? En, en hebben die bloggers nog invloed gehad uh, op dat verloop van die zaak? Nou, Pollack zit vast. Dus daar uh, kan je niet van zeggen dat ze daar nou enorme invloed op hebben uitgeoefend. Wat je wel ziet, en dat, is daarom, dat maakt die zaak zo interessant... is dat die bloggers dus uh, voorzien in een lacune die de gevestigde media laten liggen. De media berichten aanvankelijk heel weinig over deze zaak... Maar toen de bloggers erover begonnen te schrijven... zag je een omslag bij de media. Deze week publiceerde je Agronaut... de grootste betaalde krant in Israël, zeg maar de Telegraaf van Israël... een heel groot ingezonden verhaal van de vriendin van Pollack... die dan beschreef hoe zij leefde en, en uh, hoe zij het rechtssysteem beoordeelde in Israël. Hetzelfde gebeurde eigenlijk een paar weken geleden... toen een zekere Jawahar Abu Rahma een Palestijnse vrouw de dood vond. Uh, dat is een zaak die uh, pas na een paar dagen grote aandacht kreeg in Israël maar aanvankelijk eigenlijk alleen maar via de blogs te volgen was. Het uh, is, is een rare zaak. Op Oudjaarsavond oud 31 uh, de december werd er zoals elke week gedemonstreerd... tegen de muur in de Palestijnse plaats Bialin. En daar gebeurde dit. Oh! Ja, het geluid ja. van de demonstratie. Maar wat was er dan precies ja. gebeurd dat, dat de regering niet leuk vond? Daar wordt elke week al vijf jaar lang tegen de muur geprotesteerd. Um, het, het, het leidt eigenlijk zelden tot reuring in Israël. Maar deze keer was het toch iets anders. Uh, een vrouw uh, raakte op een of andere manier onwel... en stierf een dag later in het ziekenhuis. Um, de Israëlische blogger Lisa Goldman was erbij... en schreef erover op haar blog uh, 972 Mac over deze kwestie. Uh, hierna uh, zag je toch de aandacht uh, komen. En het leger zag zich genoodzaakt een persconferentie te organiseren... voor bevriende media, waar dus de eigen versie van het verhaal werd verteld. Nou, het leger kwam met een heel ander verhaal. Die zeiden, nee, de vrouw is niet door doortragals overleden. De vrouw had misschien kanker of astma. En misschien was ze wel niet eens aanwezig op de demonstratie. Dus er ontstond een heleboel mist. Lisa Goldman, de blogger, die pareerde dat op haar site... door een hele serie getuigenverklaringen uh, met naam en toenaam te citeren die eigenlijk dat officiële verhaal onderuit halen. Veel commentatoren in de reguliere media schilderen het incident af als iets dat op zich staat. Maar de waarheid is dat geweld en vreedheid aan de orde van de dag zijn. Terwijl er genoeg documentatie is om dit te onderbouwen, willen de meeste Israëliërs er niet van horen. En zou dat kunnen, dat, dat de waarheid te pijnlijk is... en dat dat de reden is dat de gevestigde media uh, het meer de officiële versie kiezen? Wat je ziet is dat, uh, en dat geldt zelfs voor een krant als Haaretz... een, een beetje een krant die op een eiland leeft... een linksliberale krant met maar heel weinig lezers... eigenlijk alle media zijn toch geneigd in principe de, de versie van het leger te geloven. Uh, de meeste kranten noemden na de storm die opstak na de dood van die Jawahar Rahma. de legerversie het meest betrouwbaar. En alleen Haaretz publiceerde een paar twijfels over deze... Uh, dit, dit, deze toedracht. Je ziet eigenlijk hierin... de, de, de verwevenheid tussen leger en gevestigde media. Uh, dat, dat ligt allereerst natuurlijk... Aan, uh, aan, aan de cultuur in Israël. Er is gewoon... Een, een leger dat zeer sterk verweven is in de samenleving. Iedereen gaat naar het leger. Iedereen heeft wel een broer of zus of een neefje of een nichtje dat in het leger dient. Maar los daarvan is er ook gewoon een militaire sensor... die in tijden van oorlog met name uh, kan kijken of berichten uh, niet de staatsveiligheid schaden. Bovendien kan het, het, het leger via onder meer het ministerie van Justitie zogeheten gag-orders uitvagen. Dat zijn publicatieverboden voor zaken die uh, de staatsveiligheid zouden kunnen bedreigen. En dat gebeurt ook regelmatig. Er is een blogger, zijn naam is Noam Shaizaf, een oud-journalist... die de automatische steun van de mainstream media voor het leger aan de kaak stelt. Tijdens mijn militaire dienst zat ik midden in rellen op de Westbank... waarbij honderden mensen stenen naar ons smeten. Hoe bedreigend ook, we gebruikten minder geweld... dan het leger op dit moment doet in Bielin en andere dorpen. Zonder westerse pers erbij wordt het een kwestie van twee verschillende invalshoeken. Die van het leger tegenover de Palestijnen. En dan kiezen lokale journalisten en soms ook de buitenlandse... meestal voor de versie van het Israëlische leger. Ja, zou je dan kunnen stellen dat de bloggers in ja, Israël... wordt toch genoemd de enige democratie in het Midden-Oosten... een belangrijke gat opvullen dat andere media laten liggen? Ja, dat kan je wel zeggen zo, ja. Uh, ze zijn natuurlijk ooit begonnen uit onvrede. Je ziet dat de meeste bloggers een uh, verleden hebben in de journalistiek... en uit onvrede online zijn gaan publiceren. Maar het gaat eigenlijk een beetje verder dan dat. Ze worden namelijk ook politiek een factor van betekenis. Uh, Israël is de laatste jaren... Uh, politiek is het enorm veranderd hier. Links is eigenlijk helemaal weggevaagd. Er is eigenlijk geen arbeiderspartij meer, Meretz. Dat is een, een, een, een hele kleine linkse partij. Het is allemaal minimaal... Wat je ziet is dat van onderop, en dat wordt mede in gang gezet door die bloggers... een soort kritische massa ontstaat die steeds groter wordt. En dat zie je bijvoorbeeld bij de demonstraties in Jarrah. dat is een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem... Uh, waar uh, enkele Palestijnse families door uh, Joodse kolonisten... uit hun huis zijn gezet. En het waren juist die bloggers die erin slaagden... om de mensen op de been te brengen en demonstraties te organiseren. En je ziet dat er elke week uh, meer mensen komen. Dus uh, Je hebt het dan over honderden. En niet alleen maar de, de, de, de usual suspects van, van activisten... maar ook intellectuele schrijvers en wetenschappers. Dus je ziet dat zij een, een lacune opvullen... die links Israël eigenlijk laat liggen. Ja. Tot zover uh, vanuit Israël. Dank voor deze episode van uh, Blogistan, Guus Valk. En we kunnen alles uh, nalezen via onze eigen website. VillaVPRO.nl En dan moet je klikken op uh, Bureau Buitenland of uh, Zondag. En dan kun je alles tussen uh, teruglezen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn zometeen terug met wetenschap in het programma Labyrinth. Samen met uh, Isolde Hallensleven is dat. Een... Ach, kijk, daar staat ze al. Tot zometeen.